3 uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. Het is niet meer na te gaan of er in 2001 daadwerkelijk mond- is geweest in Kootwijkerbroek. Drie deskundigen zeggen dat bij test des is afgeweken van de voorschriften. Staat in stukken in handen van Omroep Gelderland. Hiermee lijken de boeren gelijk te krijgen in hun jarenlange strijd. Volgens hen is er nooit sprake geweest van een grote MKZ-uitbraak. In Kootwijken, Kootwijkenbroek en omgeving werden in 2001 zo'n 60.000 dieren geruimd. De boeren hopen nu dat de rechter oordeelt dat de dieren destijds onterecht zijn afgemaakt. Vleesfabrikant Offerman heeft nu alle vleeswaren teruggeroepen vanwege de listeria besmetting. Gisteravond werd door het bedrijf in Aalsmeer al een groot deel van de verkochte vleeswaren teruggehaald. In totaal wordt nu 300.000 kilo vlees teruggeroepen. Op Curaçao hebben twee mensen zich bij de politie gemeld... die ervan worden verdacht dat ze een Nederlands meisje hebben beroofd... vastgebonden en in zee hebben gegooid. Het gaat om een man van 29 en een vrouw van 33. Ze melden zichzelf bij de politie kort nadat er beelden waren verspreid. Het meisje overleefde het omdat ze in ondiep water was gegooid, zegt de politie. Het incident was op 25 augustus. Het meisje werd eerst gedwongen om geld te pinnen... waarna ze werd vastgebonden en in zee werd gegooid. In de Italiaanse stad Trieste heeft een man op een politiebureau twee agenten doodgeschoten. De schutter zat samen met zijn broer vast op het bureau na het stelen van een scooter. De dader had toestemming gekregen om naar de wc te gaan. Daar pakte hij het wapen van de agent die op hem moest letten en begon te schieten. De twee broers probeerden vervolgens te ontsnappen, maar dat lukte niet. De Italiaanse president Mattarella noemt de moorden barbaars.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 See in the mix Yeah. Thank okay. okay. you. All right.